tijdens de bloedige onafhankelijkheidsoorlog van Bangladesh in 1971. Een aantal aanstichters van de oorlogsmisdaden is onlangs berecht. Ze horen bij een radicale islamitische partij... en de bloggers vinden dat ze een hogere straf hadden moeten krijgen. In de Verenigde Staten is herdacht dat 50 jaar geleden... de kernonderzeer USS Treasure verging. Alle 129 opvarenden kwamen om... en daarmee is het ernstigste ongeluk met een onderzeeër in de Amerikaanse geschiedenis... Door een slechte las kwam er water het schip binnen. En daardoor hield de kernreactor waarmee de onderzeeër werd aangedreven er plotseling mee op. De ramp leidde ertoe dat er veel strengere eisen aan onderzeeërs werden gesteld. In Landsmeer boven Amsterdam heeft de politie een drugslaboratorium ontmanteld. De politie ging samen met de brandweer naar een garage na een anonieme tip. Het drugslab bleek niet meer in gebruik te zijn. Een man van 52 uit Landsmeer is opgepakt. Het weer, overdag volop zon, weinig wind en 8 tot 10 graden. Ook morgen, maandag, nog wat zon. Wel neemt in het zuiden de kans op regen toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes, goeiedag. Het gaat over de crisis en toen net hoorde je het verhaal van Tim, die een vriend heeft... die is bij zijn baan ontslagen. Hij deed hem bij het callcenter een baantje en hij kon geen baan meer vinden. En toen ging hij maar in de GHB-handel. Zelf GHB maken en verkopen op illegale feestjes. Ik vind het nogal een frappante carrière-switch, maar ja, misschien ga je hele rare dingen doen. Hè? Als je een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus als je geld nodig hebt in deze crisistijd, ga je misschien wel ja, GHB verkopen... Het gaat er over vannacht in Nachtbrakers, um, ja, wat jij merkt van de crisis. Wat voor invloed heeft de crisis op jou? Ik had, uh, ik had uh, vanmiddag uh, mijn vader gesproken en uh, hij is, uh, zijn zaak is failliet gegaan. Dus hij is zijn baan kwijtgeraakt van de zomer. En toen een paar maanden geleden was het ook nog uh, dat zijn huis te koop stond. En nog steeds eigenlijk. en ja, hij, hij heeft dus eigenlijk alles wat de crisis maar ja, behelst. Gewoon baan kwijt, misschien ook huis kwijt. En toen dacht ik van, oh, oh, oh, oh, wat een, wat een ellende. En ook voor het eerst dat ik eigenlijk had van dat het mezelf aanging. Het was altijd een beetje ver van mijn bedshow. Ik hoorde her en der wel eens van, ja, nou ja, ja, ja het gaat niet goed met die, het gaat niet goed met die. Toen dacht ik van, ja, heel vervelend de crisis, maar ik, ik kon het zelf niet zo goed inschatten wat voor invloed het had. Uh, toen heb ik mijn uh, pa gezien en die, uh, die is er best wel onder gegaan in het begin. En nu gaat het alweer beter met hem. hij is ook wel weer bezig met nieuwe ja, carrière acties. Nu gaat hij zijn taxi pas halen om uh, taxi te rijden. Om toch maar weer een baan te krijgen. 657 is die en dan is het al lastig om een baan te vinden. 0800 1121. Wat jij merkt van de crisis, dan kan je hem bellen. 0800 1121. En uh, Catherine, goede nacht. Ja, goeienacht. Met, uh, ik ben je naam vergeten. Maar met Katrien, maar ik je... spreekt je... met Frank, Katrien. Oh, dag Frank. Hoi. Hey, luister eens. Weet nee. je waar ik nou mee zit? Nee. Dat al mijn kleinkinderen, die nu aan het moeten gaan studeren, dat die regering, die stupid regering het niet in de gaten hebben, dat er over vijf jaar nog een veel grotere crisis aankomt. Want uh, het duurt minimaal tien jaar, deze crisis. Dan gaan al die kinderen die leenstelsel moeten afsluiten... die komen over vijf jaar niet aan de bak... maar die hebben een schuld van hier tot Tokio. En wat wil je dan? Ja, weet je wat ik denk? Dat ze allemaal een aansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten... en dan de regering aansprakelijk moeten stellen. Want als je aansprakelijkheidsverzekering hebt... dan kan je degene die jou... Uh, uh, noem, dat, noem dat eens even... die jou dan stoort of... al. ...tans op kostenjaar, die kan je dan voor de rechter slepen als je het niet uitbetaald krijgt. Zo! En zo moeten de mensen maar eens een keer tegen die stoepere regeringen aangaan. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, je hebt flink zeg je gedaan, uh, Katrien. Maar ik, uh, ik heb even natuurlijk het een en ander opgezocht. En ik zie wel dat het uh, uh, dit jaar en zeker volgend jaar wel weer een beetje gaat stijgen hoor, met 1% de economie. Luister eens even, ten opzichte van wat gaat stijgen? Vanaf nu. Dus we zitten nu echt wel op ja. het dieptepunt. Ja, ja, ik zeg ook niet dat het goed is, maar het, kijk, we zitten nu in het dieptepunt. Als het goed is, meneer, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Meneer, meneer, beste Frank. Ja? Ik, dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Er komen nog veel meer banken aan. Dat is niet waar. Dat is weer een doodbloeier. Echt waar. Maar goeiedag. Oh, dat was hem? Ja. Oké, okay, groetjes, Katrien. Zo, die heeft eventjes de onvrede gespuit hier op Radio uh, 1 over de crisis. Mag je ook doen, hè? 0800-1121. En uh, ja, het gaat over de crisis. En dan worden mensen ook boos, zoals Katrien. En dat is uh, ergens ook wel terecht. Wat merk jij van de crisis? 0800-1121. Hans, goedenacht. Goedenavond. Goedenavond voor jou. Um, ja, wat merk jij ervan? Nou, ik ben uh, internationaal chauffeur. En uh, mijn baas heeft uh, uh, een aantal weken geleden heeft, uh, de salaris van de jongens die E6 verdienen, dat is dus eigenlijk gewoon een normaal salaris als je internationaal chauffeur bent. Uh, die heeft hij verlaagd naar D5. Nou, en daar ben ik dus niet blij mee. Wat houdt het allemaal wein, in, al deze, al deze afkortingen? Wat zeg je? Wat, ho wat houden die afkortingen, die schalen van de salaris in? Hoeveel gaat er dan af of hoeveel gaat er dan bij? Nou, ik, uh, je kunt dan ongeveer, uh, uh, nou in, in de, de ESS-schaal zit je op ongeveer, ik zat toen op 22,60. Ja. ja, dat is nu met anderhalf procent of zo verhoogd, maar die heb ik al niet meer meegekregen. En ik ben dus teruggezet naar zeg maar in 2100 21, uh, euro, 2106 of zo. Terwijl je eigenlijk 60. ouder wordt en meer geld zou gaan verdienen, dat het zo werkt dat het toch een beetje, op een gegeven moment zit je wel in de schaal dat je niet meer kan verdienen. Ben je minder ja. gaan verdienen? Uh, nou, ik ben eigenlijk minder gaan verdienen. Ja. Ik, uh, dit, uh, wat, wat mij uh, eigenlijk irriteert is dat ik het uh, gevoel heb uh, in het transport, uh, ja op dit moment liggen de zaken heel moeilijk. Vooral om de, omdat een hele hoop transporteurs in uh, Holland eigenlijk, uh, ja allemaal met Polen, Tsjechen, uh, Bulgaren, Roemenen, weet ik wat, uh, werken. En ik heb uh, eigenlijk niks tegen die mensen, ik begrijp het ook heel ja, goed ze hun werk willen doen. doen. Ja. Dat vind ik uh, zelf ook vrij logisch, want die kunnen hier wat verdienen, maar het gaat wel ten koste van ons. En dat is wat me uh, irriteert, want ik bedoel de rekeningen en alles, mijn hypotheek blijft allemaal wel gewoon. Ja, dat, dat, dat verlagen ze niet, hè? Je salaris wel, maar ja. de hypotheek niet. En wat deed je, Hans? Want hoe oud ben je nu? Ik ben uh, 55. Oké, okay, dus je moet minimaal 10 jaar nog, misschien wel langer. Ja, uh, nou, ik denk 12. Ja, 67, hè, in, in, in jouw tijd. Wat uh, ja. Ga je het redden? Uh, uh, dat slaak ik mij ook af, omdat... Uh, uh, ja, maar luisteren, wij, wij draaien toch nog steeds 50, 60, 70 uur in de week. Ik zit in het uh, bloementransport. En uh, ja, dat is op dit moment, ondanks dat we met deze kou zitten, uh, lopen toch aan met de uren. En ik heb me ook wel eens afzitten vragen als ik zo lang moet blijven werken of dat ik dat bij houden. Dus dat denk ik niet. Ik vraag me ook af wat ik dan anders moet gaan doen. Want uh, we kunnen niet allemaal een telefoon aan gaan nemen of zoiets dergelijks. Dus ja. Dan gaat het allemaal afwachten worden. Ja, dat is inderdaad lastig, want stel dat je dus van je baan afgaat, wat ik, ja, je houdt hem natuurlijk zo lang mogelijk aan, want ik denk dat je als vrachtwagenchauffeur qua fysiek dat best wel lang vol kan houden, omdat je toch wel zit, je moet alleen wel scherp blijven natuurlijk. Maar ja, ja. Um, ja dan moet je, zou je een, een carrière-switch moeten maken ook, stel dat je je baan kwijtraakt. Ja, maar wat voor carrière -switch? Ja, ik weet niet, wat kan je goed, eh? Uh... kan <laughs> ja, ik weet niet, dat blijft wel. Daar blijft het wel bij. Ik bedoel, we moeten, we moeten allemaal niet zo raar doen. In de zin van, uh, kijk, uh, vraag maar een chauffeur en dan zullen we misschien een hoop jongens niet zo leuk vinden als ik dat ga zeggen. Maar dat is eigenlijk gewoon LBO-niveau. Daar mogen we niet te moeilijk over doen, want er wordt allemaal net gedaan of dat of dit en dat is. Maar het is, uh, tegenwoordig rij je in een automaatje, tenminste de meeste. Je rijdt gewoon vooruit. En uh, ja, ik, ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, uh, ik zeg nou, als ze een beetje meer zit, nou, dan ga jij daar ook wel redden hoor. Dus, uh, maar ik zou wel eens niet weten wat, wat ik anders zou moeten doen. Ik zou bijvoorbeeld misschien dan, uh, ik noem maar wat, uh, bouwvakker, bankwerker, timmerman, hoek uh, maar iets, ja. iets uh, kunnen worden. Maar dat, dat zijn allemaal ook uh, fysiek zware beroepen. Ja. Ik zie het voor die jongens ook allemaal niet zo zitten. Dus uh, ja, ik, ik, ik ben zelf al met 15 jaar uh, begonnen met werken. Ook een klein beetje eigen schuld omdat ik de school niet afgemaakt heb. <lacht> ja. Ik heb later alsnog een vakdiploma gehaald, nou ja, daar heb je ook allemaal weinig aan. In het principe, dus. Nou uh, ja, ja, stel dat je een andere baan moet zoeken, uh, Hans. Ik, heb, uh, ik zat naar het onvolprezen programma Koffietijd te kijken. En daar, daar kwam een tip voorbij. Dus luister heel eventjes mee. Ik denk dat ja. het goed is om te kijken naar wie je bent, wat je kwaliteiten zijn. Wat je goed kunt, dus niet alleen maar wat je goed deed in je werk, maar ook wie je als persoon dingen die je daarin kan, mm -hmm. kan uh, gebruiken. En als je uitgaat van wie je bent, hè, dat is de basis, hè. kijk goed naar jezelf. En misschien heb je wel een hobby waar je uh, gewoon je werk van kan maken. Als je in je vrije tijd helemaal wild bent van cupcakes maken en taarten bakken, ja, ga er op kinderfeestjes andere mensen ook blij mee maken. Ja. Het lijkt mij dat je helemaal wild bent van cupcakes, cupcakes bakken, Hans, of niet? Nee, maar begrijp je wel wat zij bedoelt van, uh, van in koffietijd, van zoek iets wat dicht bij jezelf ligt, zoals wat je misschien ja. ook al doet, uh, je hond uitlaten, begin een honden uitlaat service, bij wijze van spreken. Ja, ik, ik, ik, ik denk dat ik wel begrijp wat ze bedoelt, maar ik hoop dat zij ook begrijpt dat de rekening van de hypotheek, de rekening van de nu en noem ze allemaal op, die beginnen, die, die blijven gewoon binnenkomen. En uh, kijk, ik ga maar Cupcakes of uh, verzinnen honden uit gaan laten of katten zitten opvoeden, ik noem maar wat. <laughs> maar de rekeningen moeten wel gewoon om betaald worden. Absoluut. En dat is allemaal, uh, ik bedoel, dat zijn allemaal mensen die, uh, die zullen allemaal zelf best een, een, een leuk en aardig salaris hebben die zulke dingen zitten te vertellen. Maar uh, nogmaals, uh, ik ben maar een LBO'tje. En uh, ja, uh, uh, dat verdien je toch al niet, uh, niet al te veel. En uh, ja, en, en, uh, kijk. Een, een, een bankdirecteur zoals die knakker van de SNS, ja, die zal nu wel zeggen: Van uh, nou, we gaan eens even in een paar jaar, uh, gaan we eens even bijkomen van wat er allemaal gebeurt. Dus, maar hij kent dat ook. Want hij heeft natuurlijk een lekkere bonus meegehaald. gehad. Ja. Maar ik, ik kan zelf niet zeggen: Van uh, nou, ik stap er eens een jaar uit en ik ga eens kijken wat ik wil. Maar... En, en dat vergeten een hoop mensen. Maar... Er zijn een hoop mensen zoals ik, die eigenlijk gewoon, en dat geeft niks, alleen maar werken voor je geld, want er is helemaal niks mis. Nee, mee. dat is logisch in principe. Maar, maar uh, wij, zijn, wij zijn eigenlijk niet in de gelegenheid om eens te zeggen: van we gaan eens, we gaan eens even wat verder kijken. Want dat klinkt allemaal wel leuk, maar ja, dat moet je wel kunnen. Er <laughs> moet er wel werk zijn om dan te werken voor je geld. Ja, precies. Toch? Tuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, succes Hans. En laten we nog nogal uitgaan dat je je leven lang op die, uh, op die vrachtwagen zit. Ja, natuurlijk. Nee, ik hoor nog even één ding zeggen over dat vrouwtje wat, wat voor mij uh, in huis was. Ja, die zat er een hoop stennis te maken over die mensen met die, met die studieschulden. Ja. Je moet natuurlijk uh, even enig goed begrijpen dat uh, die, als ze afgestudeerd zijn, dan, uh, dan gaan die mensen een salaris verdienen dat ze die studieschulden makkelijk zal terug kunnen krijgen. Ja, dat is ook een, daar is het een beetje je, op gebaseerd. Je, op, in, ja, we moeten wij gewoon heel eerlijk blijven van in andere landen gebeurt het ook zo. Ja. En, en, uh, en dan van die, van die uh, pretstudies, dat. Uh, nou, daar heb ik zelf ook zoiets. Ik hoor hier ook wel eens uh, uh, een of andere uh, begeleider van dit of dat in thuis. Dan gaan ze de hele met die mensen zitten klaar voor jassen. Uh, ik vind het allemaal heel leuk, zeg maar. Dan denk ik, ja, dat brengt weinig. Daar hebben we eigenlijk weinig aan. Dankjewel voor het bellen, Hans. Oké. Doeg. Wat is dat mooi? Nieuw Jong, my my hey hey. Radio 1, Nachtbrakers. Frank Wonderland. BNN, Nachtbrakers. Ja, internationaal programma, hè? Ik had er net ook iemand aan de lijn uit uh, Groningen. Dan ga je al. Het gaat over de crisis vannacht. En uh, je kan inbellen: 1121. Wat merk jij ervan? Heb jij, ja, ondervind jij het aan de lijve, de crisis? Ben je je baan kwijt of uh, kan je moeilijk een nieuwe baan vinden? Bijvoorbeeld ook als je net afgestudeerd bent. Of moet je je huis verkopen? Ja, het kan op allerlei manieren. Uh, dat je last hebt van de crisis. 0800-1121. En, en ik ging dus even nadenken nog. Oké, okay, veel mensen hebben dan last van de crisis. Maar er zijn ook altijd wel weer mensen die er, ja, die er baat bij hebben. En uh, ik had toen net al een rondje gedaan langs een schoenmaker. Drie schoenmakers gebeld en... Ah, dat was een beetje 50-50. Die ene schoenmaker zei wel van... ja, ik, uh, ik, ik verdien meer geld omdat mensen geen nieuwe schoenen kopen... maar gewoon hun oude schoenen laten maken. En de ander zei van, joh, joh, dat valt eigenlijk helemaal wel mee. Ik merk er niet heel veel van. Maar toen dacht ik, wie er echt wat van moet merken... is een incassobureau en, en, en een deurwaardersbureau Dus ik dacht vanmiddag, ach, laat ik ook eens even bellen met een incassobureau. Mariette Lange spreekt u. Goedemiddag. Hallo, je spreekt met Frank van BNN Radio 1. Hallo. Hoi, hoi. Ik had een vraagje aan, uh, aan jou, um, want je bent van een en ik vroeg me dus af... Deurwaarders ook. En deurwaarders ook nog. Ja, dus, deurwaarders, ja. Of ja. jullie het dus ook druk hadden nu door de crisis? Uh, ja, we hebben de druk. En dat heeft veel, uh, ja, je kunt, moet het op verschillende manieren interpreteren we hebben de druk omdat de mensen meer pluraliteit aan schulden hebben natuurlijk. Ja. en uh, de omloopsnelheid van de dossiers uh, is langer want men doet langer over om een schuld uh, af te lossen, want er is minder, uh, minder geld op de markt oh, tuurlijk. anderzijds wordt er, uh, wordt er natuurlijk ook uh, uh, minder business gedaan vanuit de MKB dus daarin zie je wel dat bedrijven mindere facturen hebben en uh, daardoor ook, ja, ook minder, minder omzet hebben. En dat merk je ook weer. Dus dat heeft ook weer een andere oorzaak. Dus om, ik kan het niet zomaar in twee zinnen zeggen: van ik heb het drukker. Ja, ik heb het druk. Maar. <laughs> hè, dus moet je altijd even goed ja, uitleggen als ja, ja. ik zelf. Maar eigenlijk ja, spinnen ja. jullie dus wel gade bij de crisis. Nee, een deurwaarder heeft altijd belang bij, bij een goed lopende economie. Ja? ja absoluut. Ja, helemaal, helemaal. Maar er zijn nu dat, toch veel uh, meer deuren waar je langs kan dan als het uh, heel goed gaat met de nou, economie? Nou, nee, dat valt... Dat, de, de, de, kijk, van, van, uh, als, als het heel goed gaat met de economie, dan uh, rolt het geld veel sneller. Er uh, uh, zijn mensen genegen om veel meer ook uh, te doen en uh, risico's te nemen. Nu is men toch wel wat voorzichtiger en er is natuurlijk een groep die uh, uh, ja, in, in de problemen komt. Maar die groep heeft dus ook, wat ik net al zei, een pluraliteit aan schulden waardoor... De de, de, de schuldendossiers alleen maar oplopen. Dus in die zin heb je heb je het gewoon met die klanten heb je het gewoon veel, uh, veel drukker. Maar uh, ja, qua nieuwe klanten, et cetera, uh, en debiteuren, schuldenaren is het op een ander level. Maar wel meer dan als het goed gaat. Ja, ja we hebben we hebben, we hebben natuurlijk hebben we druk en, ja. en, en het gaat lekker. Maar oh, dan mag je ook maar, maar best wel vindt... trots op zijn hoor. Of in ieder geval uh, trots nou, op zijn, maar nee, blij dat mee dat zijn. Nou, in die zin, de, de, de, we moeten hard werken voor hetzelfde resultaat. Oh, met meer iets meer klanditie. Ja, ja, ja, met iets meer klanditie. Dus ja. iets, meer, ja. iets meer geld dat binnenkomt. <laughs> ja, nou, het geld ja. dat binnenkomt moeten we hard verwerken. Ja, nee, tuurlijk, ja. tuurlijk. dat ja, moeten ja, we allemaal. Ja. Al. Zeker in deze crisistijd. Ja. Maar jullie spinnen er een klein beetje qua extra klanditie garen bij, bij de crisis. Uh, ja. Ja, nou, Eindelijk was het uh, verlossende woord eruit hoor, ja. Ja, maar dat is ook niet heel gek natuurlijk dat een incassobureau meer geld verdient. Trouwens, wat nog wel een, een, een grappig dingetje is wat ik ook vond... is dat uh, korte rokjes het einde van de crisis voorspellen. en ja, Dat is iets, iets wat... Een wat, ja, theorie van een uh, econoom George Taylor. Die legde dat verband tussen de lengte van de rokken en, de, en het economische klimaat. Die zei, dames uit de goede klasse kozen vroeger voor kortere rokken om een duurdere onderkledij te tonen... in vergelijking met moeilijke tijden waarin ze langere jurken droegen... om een goedkope kousen te verbergen. En nu uh, zegt dat het nieuwsbericht, dus dat het, uh, dat het met elkaar te maken heeft. Alleen de trend voor de komende tijd is nog wel eigenlijk uh, de wat langere rokken. Dus ik hoop dat het uh, snel lente wordt... en een beetje die korte rokjes kunnen worden gedragen. En dan komt het misschien goed met de crisis. 0801121 wat merk jij van de crisis?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 k all up in my eye. You got a grata, bag with a lot of stuff in it. Give it to uh, your friend, let's uh. spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look. I don't light it. Little way to hand on the hand. Stay on play. Give it up, Jiggy. Make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha <laughs> ha. Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy, Get jiggy with it. What?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 But go off and get, get y'all, and you don't stop me. in the winter order. Summertime. I mix it high, getting jiggy, with them. getting jiggy with it, getting jiggy with it, getting jiggy with it, getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125 Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum, I'll be asking them, would you like to bounce with the brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shacking them, flatten them. Like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady in my life, she hitting. Hit her with a drop top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 Smith, Get a Jiggy with it. Leuk liedje, dan wel Een lekker vrolijk liedje zo. Bijna half vijf, je luistert naar Radio 1 en um, ja, elke keer als ik een programma maak, ga ik altijd eventjes de deur uit. Want uh, ik rook graag en dan is het ook wel lekker als je aan het werk bent om even naar buiten te gaan en dan even je zinnen te verzetten. Want nou ja, misschien werk jij uh, ook wel, ik hoop het, het gaat over crisis deze uitzending, en rook jij ook en dat je dan af en toe even naar buiten gaat om weer even nieuwe ideeën op te doen... Frisse wind ook door je hoofd en uh, ja, nieuwe ideeën. En dat doe ik dus ook, maar dat doe ik nooit alleen. Dat is wel fijn. Ik uh, even mijn sigaret aansteken. Want er zit wat iemand bij de telefoon bij mij, de regisseuse, in dit geval. En dat is Charlie. Charlie, goeienacht. Goeienacht. Goedemorgen. ongeveer. Ja, voor de een is het nog goeienacht, voor de ander is het goeiemorgen. De een gaat naar huis, de ander is net wakker. Um, het gaat over de crisis. En nu is dat nogal een heikel punt, want het is al heel lang bezig. en We hebben er ook heel veel over gehoord. Maar uh, ja, bij mij, in mijn geval, merk ik er zelf nu een beetje wat van. Dan met mijn vader die zijn baan kwijt is en het huis dat te koop staat. Maar merk jij er wat van? Ik merk er in mijn eigen leven, denk ik, niet zo vreselijk veel van. Tot zover. Uh, mijn vader die heeft een autogarage. Dus daar, uh, daar merk je het wel in. Zeker ja, bij, die minder kleine, bij die kleine bedrijfjes, Ja, minder klanditie. Mensen wachten langer met hun auto te laten repareren. En ze kopen ook minder snel een nieuwe auto. Waarop natuurlijk grotere winsten te behalen is dan... Nieuw accu erin zetten of zo. Um, dus van mijn vader merk ik het wel. Uh, maar heeft hij echt veel minder klanten dat hij ook moeilijk het hoofd boven het, wa boven het water kan houden? Of? Hij heeft het denk ik wel moeilijker, zou die nooit zo zeggen. Maar hij heeft ook hele trouwe klanten die hij al heel lang heeft en is wel echt een beetje gevestigd. Dus ik denk dat dat ook wel helpt en dat hij zo er wel doorheen zwemt, die crisis. Maar dan heeft het wel ook zijn weerslag, want waarschijnlijk is hij er ook wel wat reiniger onder of in ieder geval is hij er wel druk mee bezig, zijn weerslag op Jou en op de thuissituatie en zo. Nee, daar is niet zoveel van te merken. Nee. Hij is altijd wel een beetje zacht Dus dat is... Zit in de aard van het beestje. Precies. En om je heen, want ik heb ook mensen aan de lijn gehad. Je kan trouwens bellen, 0800-1121, als jij uh, veel merkt van de crisis. Ik heb ook mensen aan de lijn gehad die zeiden van... ja, ik ben net afgestudeerd of mijn vrienden zijn net afgestudeerd... en die kunnen geen baan vinden. Heb jij daar, heb jij daar last van of om je heen, je vriendinnen? Uh, ik heb een vriendinnetje van mij en die is uh, afgestudeerd biologe En daarna heeft ze van alles gedaan met uh, milieudingen. Dus grote kantoren kunnen haar als het ware inhuren om het milieuvriendelijk te maken. En die ging op zoek naar een baan. Nou, die kreeg een stage aangeboden. Dan dacht ze, nou, prima, ik kan nu geen baan ben je vinden. Ja, Dus die deed die stage. En uh, toen liep dat af en uh, toen kreeg ze een nieuwe stage aangeboden. Dan dacht ze, nou, uh, vooruit. Oké. Okay. En uh, toen liep dat af en uh, nu heeft ze de derde stage toch maar vriendelijk voor bedankt. Oh, want daar verdien je ook, dan krijg je 250 euro in de maand als stagevergoeding of zo, toch? Je krijgt echt, echt niks ervoor. En uh, ja, zij hebben de vrijheid om te zeggen, oké, okay, uh, we kunnen je een stage aanbieden en meer niet, want het is crisis. Maar ja, uh, ze maken er natuurlijk ook wel een beetje misbruik van door dit maar continu te blijven doen. Want het is gewoon een ontzettend capabel, een zwaar intelligent meisje... Waar ieder bedrijf heel blij mee zou zijn. Dus het is een beetje onzinnig. Ja. En nu uh, heeft ze een, uh, is ze een manege aan het opzetten. Ook leuk. Ja, dan heeft iets heel anders nu uh, wat ze gaat doen. Dat is wel een beetje de manier volgens mij voor ons als jongeren... om aan een baan te komen. Om een soort stage te lopen en dan nog een stage. En dan maar hopen dat je blijft hangen. Denk je dat dat de, de toekomst ook wordt? Ik denk dat je sowieso van stages ontzettend veel leert. Ook wat je zelf zou willen. Dus ik, ik denk wel dat het goed is dat mensen stages blijven lopen. Maar... Ik hoop niet dat het zo is dat we stage na nou stage na nou stage doen. En, en een gegeven... uiteindelijk een baan. Ja, wel. Uiteindelijk een baan is leuk. Zolang dat perspectief weer terugkomt. Maar dat perspectief is nu dus een beetje weg. Dat is een beetje jammer. Ja, ja. Merk jij ervan uh, van de bezuinigingen iets, want bij roken bijvoorbeeld, dat je minder sigaretten koopt. Omdat je denkt, dat ja, is toch wel duur. En dat je daar een beetje rekening mee houdt. Nee, ik zoek wel mijn plekjes uit waar ze nu nog 55 kosten. Dat wel. Ja, dat zijn nu 85 uh, of 6 euro en okay. sommige zijn nog 35 en 55. Dus je zoekt wel nog een beetje de goedkoop, maar dat zou je altijd doen. Dat heeft niet met de crisis te maken. Nee, nee ik vind het wel een beetje flauw dat roken zo duur is gemaakt. We mogen het dan nergens doen. Maar. Ja. Ach. ach. Ik heb hem al bijna weer op, joh. Ik rook, uh, rook, rook hem heel snel op. Je kan inbellen, hè? 0800 1121. Ik ben nu nog op het uh, koude dakterras, maar ik ga zo meteen uh, weer naar de studio. Want ja, dan kunnen we verder praten over de crisis. Merk jij er wat van? Heeft het invloed op jouw leven? Koop je geen sigaretten meer bijvoorbeeld omdat het te duur is? Of uh, ben je je baan kwijt? 0800 1121. Mailen mag ook. Nachtbrakers at En dan, uh, ja, om de pijn van de crisis een beetje te verzachten... een heel mooi liedje. Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. and racist for shorts and he don't even care for clothes he cares for me my baby don't care for cars and races baby, baby, baby don't care for I the style and even leave a smile Nina Simone en My Baby Just Cares for Me. Frank van der Lende. Goedemiddag. Je luistert naar Radio 1 en het gaat over de crisis en wat moeten we mee en wat, wat, wat voor invloed heeft het op jouw leven. Niels, goedenacht. Nou Frank, goedemorgen. Goedemorgen voor jou. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen tegen die crisis en, en heb jij er last van? Uh, nou, niet zozeer, maar ik zou heel veel mensen willen adviseren gewoon worden, worden geregeerd door een bepaald soort systeem. En ik kom heel veel mensen tegen die lopen te schelden en te voeteren en te, te, te, te kankeren. Weet je wat je moet doen? Gewoon, gewoon je botte verstand gebruiken. En uh, gewoon, is gewoon, ik gaf je, jouw, jouw man collega al een voorbeeld. Stel nou toch eens dat vrachtwagenchauffeurs die met die grote drie tonnen al die, uh, die supermarkt bevoorraden... He, dat die gaan staken. Mm -hmm. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Dan zijn er binnen twee of drie dagen zijn die supermarkten zullen leeg hebben... en mensen geen voedsel meer. En dan? Nou, dan, blijkt, dan, dan breekt er chaos uit. Nou, wat ik nou zou willen adviseren is dat een heleboel mensen... als jullie zo uh, slaaf zijn om aan, aan de lopende band te lopen... om. Uh, uh, slaaf te zijn van al die banken. S en, S en, A, A, de SN, en De IRG. De... Haal je geld van je bank, stop in een oude sok. En moet eens kijken wat er dan gebeurt. Ja? Denk je dat? Het... Maar en dan? Dan heb je je geld in je, in je oude sok zitten. Ja, precies. En de... dat levert veel meer waarde op. Als zijn de, dat die krokele ook met jouw poenen aan, aan, aan de gang gaan, aan het investeren is en zo. Ja, precies, want je, je, je bent gewoon een slaaf als je gewoon je nek leent aan dat zogenaamde democratie, waar ik al jarenlang niet meer in geloof, want we worden geregeerd door een fascistisch en kapitalistisch systeem. Maar lossen we daar, lossen we daar dan, dan, dan de, de crisis mee op? Ja, dan... dan... ...breekt er chaos uit. En wat ik van mijn, uh, van mijn hoogleraar geleerd heb... ...ik ben een gepensioneerde psycholoog... ...dan breekt de chaos-theorie uit. En daar moeten we naartoe. En dan komt het allemaal weer dan goed. Dan gaan we ons we eerst... weer gebruiken. Ja, maar dan zitten we eerst in nog meer chaos... ...en dan moet het weer een keer tot rust komen. Ja, precies. Er moet eerst eens een chaos uitbreken... ...dat de mensen weer in boerenbestand gaan gebruiken. Ik heb ook een goed voorbeeld gekregen... ...van ge wat hij jaren geloofd zei... ...dat gesodemieten van al die gemeenten... ...met al die stoplichten, de mensen gaan bij verkeerspleinen gaan vertrouwen op stoplichten. Hij haalde 80% van die stoplichten weg. Kijk, hij zei ook als je in het buitenland ja. bent, in Turkije of in Egypte, als je een berg rijdt met een auto waar de twee, de, de baan rond een snelweg gewoon ...centimeter, centimeter, dan gaat men weer de bottenverstand gebruiken... ...maar men verstraalt men op de, op, de, op, de, op de overheid. Dus dat je zelf dus, een beetje uitkijkt al, als je de Hij 80% van zet. die stoplichten weg en men gaat weer nadenken... Nou, interessante theorie, uh, uh, Niels. Heb jij zelf, ja. uh, zelf nergens last van qua crisis? Het heeft geen invloed op je of om je heen hoor je ook niet. Nee, zeker weten niet. Ik ben ook een eenling. En de eenling heeft, is, is, gelukkig, is gelukkig getrakteerd dat hij niet last heeft van de een of andere... Ja, ik mag het niet zeggen. Klootjesvolk. Ja, maar als het zo makkelijk was... Nee, maar het is, toch, het, is toch waar, Lu, het is toch waar, Frank. Als je ziet hoe de mensen aan de lopende band... gewoon al die krokele dokus in de Tweede Kamer... want dat ben ik al lang vergeten. Want ik noem het ook geen minister, maar ik noem het regenten. Ja. En die besturen die, die de hele boel. Maar jij zegt dus uh, een, een soort bankrun. Alles van ah, je natuurlijk. rekening afhalen en een oude sok de, stoppen. Dat moet dus gewoon een ongelooflijk grote chaos uitbreken. Dan gaat men weer zijn boerenverstand gebruiken. Oké, okay, nou, ik neem het mee, Niels. Dankjewel okay, voor je belletje. Ja, Frank. Yes. Fijne nacht nog. Jij ook, doeg. Ook, doei. hoi. Hoi, hoi. <laughs> nou ja, dat, zo kan het dus ook. Een beetje een onorthodoxe manier van uh, Niels. Van, van maar het is meer een beetje een, een, een crisisoplossing. Ik ben ook wel benieuwd uh, wat, wat de crisis voor effect op jouw leven heeft. Jack, goeienacht. Ja, goedemorgen. Goeiemorgen. Uh, merk jij iets van de crisis? Uh, ja, in zoverre dat ik nog niet met vervroegd pensioen kan. Maar dat ik vooraan zou lopen als ik mijn arbeid ter beschikking zou kunnen stellen aan een jongere. Ja? Die nu aan de bak. Ja, oh jee ja, ja. Vandaag wat, wat, nog. Wat doe je voor werk? Beveiliging, alarmopvolging. Oh, je bent nu ook nog aan de bak, of niet? Ja, ik, ik zit met mijn 63 jaar gewoon netjes vier nachten à ah, tien uur te werken. En uh, zie geen kans omdat ik te veel pensioengaten heb gehad om dit laatste jaar gebruik te maken van een VUT-regeling. Want uh, ik kan dat niet overbruggen tot mijn uh, 65 en drie maanden. Maar als het dat plannetje van het FNV doorgang vindt... dat uh, ruime 60-jarige, 60-plussers, ja, uh, 60 dat die er, uh, de baan goedkoper aan een jongere kunnen geven... dan een jongere zo lang in de WW houden dat dat goedkoper is. Dus ja. door ons dan fijn met verbroek te sturen... nou, ik loop voorop hoor. Ja, je bent al klaar met het gewerkt het hele leven al? Ja, eigenlijk best wel. Maar euh, tot wanneer moet je doorwerken? Weet je dat al? Heb je nu een beetje een toekomstperspectief? Ja, ik, nou ja nee, 2015, uh, oktober de twintigste. Oh, oh je weet het exact. <lacht> ja, natuurlijk. En dan ben je ook ik meteen ik... weg. Je gaat niet langer nog doorwerken om iets meer te verdienen. Oh nee, alsjeblieft. Ik heb een, een fulltime mantelzorgbaan. Die heb ik hier nog bij. Ja. Dus ik, ik val niet in een zwart gat van... Oh, wat moet ik nu toch in godsnaam gaan doen? Nee, en jij hebt ook gewoon een pensioen opgebouwd je hele leven? Ik heb wel pensioen opgebouwd, maar ik heb een aantal pensioengaten. Wat mij nu dus uh, niet de kans geeft om te zeggen... Ik maak dit jaar, is overigens het laatste jaar in de beveiliging... Dat je nog van een... Uh, gebruik kunt maken. Maar dan moet je dus zoveel geld hebben om te kunnen overbruggen. En dat zit er voor jou niet in? En dat zit er voor mij niet in. Dus ik mag uh, drie maanden nadienen en ik ben van juli 1950. Ja. Dus tel uit je winst als juli 2015, oktober, november, uh, september, oktober Komt er dus in oktober? Ja, in oktober kan ik eruit. Maar je mag je ja. natuurlijk ook, dat is veel fijn. <laughs> maar je mag je natuurlijk ook wel gelukkig prijzen in deze tijd dat je een baan hebt. Ja, Stel dan dat baan, je thuis had gezeten nu al. <laughs> ja, maar wacht eens. Hoeveel 60-plussers hoeveel ken jij zelf die nog werken? Ik ken niet zo heel veel 60-plussers als ik eerlijk ben, Jack. <laughs> ik ben 24, dus het zit niet echt in mijn. Oh, uh... oh nee, nee. Nee, nee, sorry. Ik zit, ik zit even na te denken, want mijn, mijn, mijn, mijn, bijvoorbeeld mijn opa's en oma's zijn al veel te oud, die zijn al rond de 90 bijna. Ja, dus dat gaat er niet meer voor op. Ja, maar ja, het is in principe toch gewoon ooit afgesproken dat je tot je 65ste werkt, toen je begon met werken ook. Nou, nee, toen had ik toch echt uh, uiterlijk 62 in gedachten. Nou, heb je niet gehaald. <laughs> nee, nee, nee, nee. Ik ben wat dat aangaat, gaat, uh, val ik nu onder de kras te knarren. Maar... Uh, ik zal je vertellen dat je met, uh, met je 63e, dan begin je de nachten toch te voelen. Ja, want tot inderdaad moet je werken? Tot 7 uur. Ah, oké. Okay. Dus je moet nog wel uh, 2,5 uur ongeveer en dan word, dan word je afgelost. Um, dan houdt onze dienst gewoon op. Uh, alarm opvolging werkt hoofdzakelijk s'nacht. Ja. Ah. En overdag dan is het, nou, dan is het een oproepdienst. dienst. Dat valt eigenlijk wel mee. Overdag gebeurt er hier niet zoveel dat... Uh, maar goed, dat, uh, we beginnen s'avonds om 9 uur, s morgens even. Dat zijn lange, dat zijn lange dat... nachten. Ja, ja, ja, we ja. moeten hey. de jongeren zijn die nu luisteren. En die uh, beschikken over de nodige papieren en de beveiliging. Jij draagt hem met liefde over, hè? Probeer, me, probeer mij maar te wippen. Ik, ik werk mee. Heel goed. Dankjewel voor het bellen, Jack. En uh, werk ze nog eventjes tot, lijkt... uh, tot 7 uur, hè? Oké. Okay. En we houden blijf je wakker luisteren. op Radio 1, want uh, na mei, om 5 uur, begint Luc. En Luc, die, uh, uh, die gaat gewoon lekker door tot 7 uur, dus je kan gewoon blijven luisteren naar Radio 1. Ja, oh ja, maar wakker blijven, daar hebben we geen probleem mee. Dat, uh, tegen de tijd dat je zo oud geworden bent met nachtdiensten, dan blijf je echt wel wakker. Heel goed. Dankjewel voor het bellen, Jack. Oké, okay, dag. Kat, goedenacht. Goedenacht. Heb jij last van mijn radio? Moet ik die even uitzetten? Goal om ik. Uh, roep eens een keer uh, Frank! Frank! Nee, gaat helemaal goed. Oké. Okay. Kat, um, um, wat moeten we doen uh, wat bij jou betreft? Want heb jij last van de crisis? Ja. Het uh, is zo, ik heb het begin van de crisis meegemaakt. Uh, voelbaar. Uh, voordat iedereen het al riep, ik ben namelijk kunstschilder en de verkoop liep terug. En het eerste waar men natuurlijk op bezuinigt, wat je niet echt nodig nee. hebt. Dat zijn schilderijen. Je bent geen bakker, dus, dus nee, een brood moet dat je elke dag het eten. Nee, dat gewoon een beetje door. En uh, op, op een gegeven moment, ja, dat, dat loopt allemaal niet zo lekker, hè. De crisis, het wordt alleen maar erger. En op een gegeven moment wordt er bij mij geconstateerd een allergie voor chemie. Voor, voor chemie? Ja, ik ben dus kunstschilder en aller, allergisch voor chemie. Dus dat is dus heel vervelend. Maar dat zit in verf. Dat zit in verf en je vernis enzovoort. <laughs> je grondering. En toen hoorde ik dat verhaal uh, van de net. Al die collega's die in die bar zo gezellig zitten te babbelen. Ja, een biertje erbij. En toen hoorde ik zeggen, ja, ik heb nergens last van. Ik heb nergens last van. En toen dacht ik, als ze nou met z'n allen geld bij elkaar leggen... en ze kopen één schilderij, <laughs> dan kan ik... Een uitrusting kopen, gasmasker enzovoort. Dat je kan door blijven schilderen. Dat door kan werken. Wat oh. zeg je Frank? Ja, nee, dat je door kan blijven schilderen. Want ja. nu, nu kan je gewoon geen schilderij meer maken, omdat je anders gewoon helemaal onder de uitslag zit en dergelijke. Nou, het is een tikje erger. Oh jee. Ik, ik reageer alsof iemand allergisch is voor pinda's en een pinda binnenkrijgt, zo reageer ik. Oh, maar dat is levensgevaarlijk, niet. toch? Dat is levensgevaarlijk, ja. Dus de, dan kan je het even helemaal niet meer, hè? Maar hoe hou, je dan nu, uh, hoe hou je het dan nu allemaal draaiende, als je niet kan schilderen en je bent uh, kunstschilderes? Ja, met een beetje kunst en vliegwerk, zou ik maar zeggen. Maar, veel, veel kunst en uh, weinig kunst en veel vliegwerk. Ja. <laughs> Nee, maar je moet toch wel brood op de plank krijgen? Je moet toch wel geld verdienen? Of heb je een potje? Heb je goed gespaard? Uh, nee, nee, nee. Ik, ik, ik word op dit moment uh, onderhouden door mijn man. Maar ik wil wel gewoon mijn vak voortzetten. Ja. Begrijp je? Ja. En aangezien de crisis uh, ook uh, gewoon landelijk is, geeft mijn man daar ook last van. Want hij kan jullie wel met z'n tweeën nu uh, gewoon ja, qua huis, nou qua eten... Ja, maar om nou even op je gemak een speciale uitrusting aan te schaffen. Ja, dat that, that's another story. Hmm. Dat snap je. En kan je niet iets anders gaan doen? Ook al ligt je liefde en je hart bij het, bij het schilderen. Om toch een beetje geld binnen te brengen. Uh, alles uh, heeft... Uh, met alles kom ik met chemie in contact. Ik moet ook naar buiten met een, met een speciale mondkap. En als ik hem een handje wil geven, moet ik eerst een handschoentje aandoen. Ik kan geen visite binnenkrijgen, want die komen ook met chemie binnen. ben je dus, mooi klaar mee. Wat zou ik dan in godsnaam moeten doen? Ja, je kan helemaal geen menselijk contact meer hebben eigenlijk. Nee, zonder klopt. je uitrusting. De, de laatste visite die kwam, die heeft dus in de achtertuin staan praten met mij. Oh, oh. Vijf graden onder nul. Ja. D dat soort gekkigheid. Ja, dus, dan heb je, dus dan had je is... al de crisis en dan krijg je ook nog dit eroverheen. Ja, ja, dan word je ook niks bespaard. Nee, ja, ik zit heel, heel hard na te denken terwijl ik met je aan het praten ben... of er nog een baantje voor je is zonder dat je iemand hoeft aan te raken. Of... Kan je niet achter de computer? Iets met een, met een, met een webshop op het internet. Uh, als een, een computer of een laptop warm wordt, dan komt er speciaal gas uit. <laughs> en dat is ook chemisch. Uh, Snap je mijn nou, probleem? Ja, ik denk dat je maar gewoon uh, je hele leven bij je man moet blijven. Nee, ik wil gewoon weer aan het werk ja, en iemand moet even uh, uh, een schilderij kopen. <laughs> of die collega's die geen last hebben van de crisis. Ja, ja, misschien kan je nog uh, om je heen even vragen. Van, uh, jongens, uh, heeft iemand nog geld over? Koop een leuk schilderij voor mij. Nou, omdat je zo weinig in contact kan komen met oh, ja. mensen, raak je ja. in een soort isolement. Was ik ook weer vergeten, Kat. Ja, dat is, het is best wel... Uh... Ingewikkeld. Shit. Ik ja. wou iets anders zeggen, maar over shit ook niet netjes. Nee, nou. Het is gewoon klut. Ik zet er een L tussen. Huppakee, we weet niemand dus waar geen... we het over hebben. <laughs> Dankjewel voor het bellen, Kat. En wel, je kan wel Moet blijven ik bellen. Ik ik even mijn website mogen geven? Ja, en versnel je website. www.kat, ket -E -T, -t .com. Nou. Mensen, help Ket even aan een uitrusting. Help Ket de winter door ja en yes. die duurt al een half jaar. <laughs> Dankjewel. Hey dag Frank. Doeg, doeg. Lekse. Dankjewel. Goedjes. Dag. To let you know You are my kind oh. I need you tonight Cause I'm not sleeping There's something about you girl That makes me sweat tonight. Hier op Radio 1, Nachtbrakers. En uh, altijd zo een beetje rond dit tijdstip, kwart voor vijf, tien voor vijf, draai ik altijd een plaat van vinyl. Ik heb op mijn Facebook, het is facebook.com nachtbrakersbnn. Ik kan het gewoon even in het zoekscherm op Facebook intikken, nachtbrakersbnn. Dan vind je mijn Facebook en dan zet ik elke week drie platen op. Dat zijn dan uh, uh, platen die ik dan in mijn kast heb staan. Dus echte vinylplaten. Dit keer ging het tussen Prince met uh, Purple Rain, The XX met een debuutalbum, en uh, Muddy Waters met Hardigan. En Muddy Waters, ja, toch ook wel echt een held. Je hebt Prince dat echt een held is, maar Muddy Waters is ook een held. En die heeft gewonnen met zijn album Hardigan, met zijn vinylplaat Hardigan. En die plaat is een beetje, ja, een beetje, beetje gil En dan staat Muddy heel trots met een hoedje op, zo, hup, op de voorkant. En die, uh, ja, nou, heel trots op zijn plaat. Dus die heeft gewonnen. Je kan stemmen hè, op, op die Facebook-site. Dus daarom uh, aan jou volgende week kan je ook weer de keuze maken. Nachtbrakers BNN op mijn uh, Facebook. En dit keer is het dus Muddy Waters met I Can't Be Satisfied. Just can't keep from crying Wow, wat een leuk einde. Ja. Nummer 5 van kant 1 van de LP Hard Again van Muddy Waters. Ah, mooi. Ik, mooi, mooi. Muddy Waters, te gek. Zet je dat dan thuis ook wel eens op? Ja. Gewoon uh, Heerlijk. zondagmiddag. Maar dan ga je wel echt muziek luisteren. Dat is het fijne aan LP's en vinyl. Ja. Dat je, je kan niet, het is niet een achtergrondmuziekje echt, want je moet hem ook steeds verwisselen. <laughs> ja, ja, op het moment dat je er lekker in zit, dan moet ja. je wel weer iets gaan doen. Ja, maar dus je gaat dan echt actief, actief muziek, actief, muziek ja. luisteren. Ja. Een Ach. biertje erbij, een sigaretje en dan deze plaat. Dus, ja, dus zondagmiddag ja. is misschien iets te vroeg. Ja. Maar zondagavond, oh, kaasje aan. zie je zeker, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Luc, uh, ik heb het over de crisis en wat je ervan merkt. ja. En uh, ik ben erachter gekomen dat uh, zeker collega's ook van ons en uh, ook wel jongeren er minder van merken dan ouderen. Ja. Nou, de, ik heb ook al eens gelezen dat jongeren, wij hebben natuurlijk veel jonge collega's, dat die er uh, positiever in staan dan ouderen. Niet iets meer zo zien van kom maar op. Ja, dat. En ook omdat ze, als, als je jong bent, stel je bent uh, onder de dertig, uh, dan heb je natuurlijk ook nog meer kans om het allemaal op te lossen. Want dan heb je misschien een, wel een pensioen gehad, maar ja, het is, het is en nog heel ver weg uh. en je kunt er ook nog wel wat aan doen. Ik bedoel, je hebt, nog, je hebt nog 37 jaar om daar iets aan te... Om het ja het recht te breien. Ja, ja, dus je kunt nog wat extra werken of zo. Maar heb jij er, merk jij er ergens iets van? Nou, ik denk dat, je, dat, dat, ook, dat iedereen er wel wat vermerkt. Ik bedoel, je hebt meer kosten, meer belastingen en zo. En, dat gaat allemaal omhoog. Ja, ja heb ik, dat heb ik wel. Maar om nou... Uh... Uh, ik merk daar, merk daar niet zo heel veel van. Maar ik ben dus echt zo'n. Ik, uh, ik ben best wel een beetje een kniekrul. Noemen ze dat in het centen, hè? Uh, wat is dat? Een kniekrul. Een beetje een, een, een, gierig. Een beetje gierig. Maar niet zo heel veel. Niet, als ik, als ik uitga of zo, niet hoor. Maar, maar in welk opzicht ben je nou, er Als gierig? ik naar de supermarkt ga, ik ga dus, ik ga dus naar zo'n goedkope supermarkt. Ga ik heen. En dan je maar, je hebt ook dat uh, je naar verschillende supermarkten kan gaan waar het meeste voordeel is op. Bijvoorbeeld ja, knakhosjes. Dat en... gaat me te ver, dat gaat me te ver. Maar ik pak wel zeg maar gewoon één goedkopere supermarkt. Waar je gewoon iets minder keuze hebt uit uh, merken. Vind ik ook lekker, hoef Je hoeft niet zoveel hoef te kiezen. Maar dat, dat, dat, ja, dat vind ik echt heel, vind ik heel prettig. En dan heb je, ben je echt zo'n 20 euro aan je boodschap. En spaar jij ook al voor slechtere tijden? Mm, nee, maar nee, dat niet echt. Nee, eigenlijk niet. Nee, want ik. Nee. Steed dus het meteen aan vakantie. Je ziet zo. wel waar het ja, schip strandt. Nee, dat, dat doe ik niet echt. is nee. ook niet echt, denk ik, de mentaliteit nu onder jongeren. Het zou misschien beetje, wel slim zijn, maar Dat Het is ja. toch YOLO? Dus ja, die, die, van, zeker. Zo, ja, van niet, sinds Job Cohen het heeft gezegd, uh, <laughs> denk ik alleen nog van jolo. Van geld moet rollen. Dat, die, dat is er wel een beetje. En dat, is, dat zou in principe heel goed moeten zijn voor de... Uh, economie natuurlijk. Ja, Maar ja. Ja. Nou, Ik denk dat uh, op zich aan de, aan de jongeren zal het niet liggen... want die geven toch hun geld wel uit. Uh, ja. Uh, ja. En, uh, die zijn, ik had het met uh, Charlie... Uh, dat is de regisseur. daar mm -hmm. ook een sigaretje mee. Uh, altijd in de uitzending. En ik had het er ook maar over... dat mensen ook wel creatiever worden. Dat ze eigen ondernemingen beginnen... Ja. en maar, maar blogs gaan schrijven bijvoorbeeld dat er overal wel ergens weer een beetje geld vandaan te halen is... en dat ze zo de eindjes aan elkaar knopen. Ja, ja, ja dat is ook zo. En uh, ik ken ook al mensen die, die zijn toen ineens... Uh, in die, die waren, weet ik veel, afgestudeerd uh, in medicijnen of zo... En konden er geen baan vinden, noem maar wat. En die zijn toen een soort pannenkoekenkarretje begonnen of zo. En zoiets. Ja, je moet toch wat op geld te verdienen. Ja, en dan, maar dan wordt, het wel, het wordt werken echt wel veel meer werken... dan dat je het ook nog leuk vindt of zo. Ja. Want dat is wel wat we natuurlijk allemaal willen. Het liefst willen we leuk werken en er ook nog geld mee verdienen. Ja, maar dat kan ook leuk zijn natuurlijk. Ja, maar dan stap je stapje af van wat je eigenlijk voor ogen had. Ja. ja, je bedenkt gewoon zelf je eigen baan. hè? las in de krant af, afgelopen weekend en, uh... dat je je eigen baan bedenkt. Vroeger dachten mensen... Van, oh ja, het hoogste is manager worden. Manager is het allerhoogste wat je kunt zijn. Maar nu, tegenwoordig, onze generatie bedenkt gewoon een zijn eigen baan. En die wat denken, grappig, ja graag. En dan, en dan als, je, als je eenmaal een eigen baan hebt bedacht, dan ben jij degene die dat uitvoert. En dan nou, met een beetje mazzel kun je gewoon daar geld mee verdienen. Dat is het een beetje. Mooi. Ja. Dat is een goede, goede, goede conclusie eigenlijk. wel Misschien aan het einde van dit programma, wat ook niet ja. altijd even vrolijk was. Nee, dat, dat kan het, me de voorstellen. crisis is niet vrolijk. Nee. Dus, uh, nou ja, verzin je eigen baan. Tip ja. van Luc, Goeie Verzin je tip. eigen baan. Uh, Luc, zo meteen, uh, over een minuutje al. Is het ja. uh, vijf uur en dan begint start? Ja. Wat, uh, wat gaat er gebeuren? Nou, als ik, uh, ik heb een beetje spierpijn. <laughs> <laughs> ik heb dus, uh, het is dus zover. Ik heb dus geboetkend. <laughs> oh, maar dat is dan een soort lege oefeningen om, om dan aan je conditie te werken. Ja, ja, ja, ja. ik dacht, ik maak ik me maak een klein beetje zorgen over die Noord- en Zuid-Korea Zuid gebeuren en zo. <laughs> Misschien uh, gaan we wel te strijden. Heb je echt geboetkend? Nee, nou, ja, niet daarom, maar ik heb wel echt geboetkend. Wat doe je dan met een bootcamp? Nou ja, zo, gaan we staan? Ja. Gaan we staan? En dan moet je de voetbaldribbel doen. Dus je moet zo, en dan benen wij. Benen wij. Een beetje door de knieën heen. Ja. En dan dribbelen. En dat dan heel lang volhouden. Zal ik het tot het nieuws en, volhouden? En, nou, allemaal eens vol, ja. En dan een uh, stukje lopen, en dan ga je naar rechts, ga je naar links. Nee, blijf er dribbelen, blijf dribbelen. Oh, kom nou kom op, kom op. Ja, het... Blijven dribbelen, blijf er dribbelen. En dan de, de kikkersprong. Zo, door, door je knieën, en dan omhoog. Hoop. Oh, pas op voor de lamp. <laughs> en dan uh, omhoog. En dan ga Jeetje. je. En dan ga je maar door. En het is echt op een gegeven moment na, nou, echt me. Mijn... Ik kon niet meer, joh. Maar ik vond het wel lekker op een gegeven moment. Dus ik ben er klaar voor de strijd tussen nog korea en Zuid-Korea. daar gaan we het over hebben, inderdaad, ja. Ja, dus uh, 0801-121. Als jij je ook zorgen maakt over die, uh, ja, over die misschien wel oorlog, zou ik wel moeten ja, ja, ja. 0801 tot 7 uur is Luc van jou, bellen. Oh ja, heel goed, Luc, blijf oefenen. En. <lacht>